And ladies and gentlemen. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Ladies and gentlemen, it's true. weer entertainment review voor deze zaterdag 13 november 2010 Goedemiddag meneer van Buringen Ja goedemiddag, ik ga even de deur open doen Jij gaat even de deur open doen de Want de wij, open doen. onze gast is er Oh doe even snel, dan begin ik alvast. Visite, visite, visite, visite, visite, visite. wat zullen <laughs> we doen Nou ja, wat gaan we doen uh, vandaag? Jongen, jongen, jongen, jongen. Jonge. Zij begonnen hoor, dat horen jullie We hebben in de studio die belt waarschijnlijk nu aan Robert Gunters, dat is een, uh, een zanger We gaan uh, Country Wietzke bellen Popster Henry natuurlijk en het uh, nodige dosis muziek. Ik heb ook veel informatie uh, over het muziek uh, gevonden. Ook heb ik het uh, van het nummer Duxas van uh, Barbara Streisand van Duxas. Heb ik een informatie overgezocht. omdat die plaat bestaat of Tenminste dat deuntje dat bestaat al een tijdje. Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja, ja. We ja. <laughs> zijn meteen begonnen. Heb jij nog uh, wat te melden of kunnen we beginnen? We gaan gewoon beginnen met we Entertainment beginnen? for You. En uh, we staan gewoon bijna een jaar, hè? Ja, ja. hartstikke leuk. Applausje! Goedemiddag! Hoi! Er wonen twee motjes. Er wonen twee motje In mijn oude jas. En die twee motjes. Die wonen daar vast.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 TV sunny days Hold on and hold back, hold and hold back. Take these moments, try to make Vorige maand kwam er een nieuwe album uit, Shoot Cases uh, Bags. En deze zangeres doet het toch wel heel erg goed. Sabrina Stark hoorde je met haar heerlijke single, Sunny Days. Mooie plaat. Ja, lekker hè? Ja, ja. Zeker. Zoals we al net zeiden in de, de uuropener, dat we een gast vandaag hadden in de studio. Al dat ja. gezellige gast, toch? Zeker weten. We hebben namelijk Robert Gunters, ah, niet aan de telefoon, maar gewoon Echt in de in studio. in de studio. Dat is een tijd geleden weer. Goedemiddag, uh, Robert. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Hartstikke leuk om hier te zijn. Ja, je bent zanger-entertainer. Ja. En um, ja, heb je al veel optredens? Uh, ja, het begint te komen. Ja? Ja. Via, via diverse boekingskantoren neem ik aan? Uh, ja, en uh, via de mail en uh, mijn website. En, uh, ja, dus werk. het begint aardig te lopen. Ja, ja je hebt, uh, je hebt, uh, je hebt uh, in ieder geval een nieuwe single hè? Ja. En uh, daar gaan we zeker zo meteen even over praten. Maar voordat we gaan daarover gaan praten willen we natuurlijk even weten wie is Robert? Nou ja, mijn naam is dus Robert Gunters. Ik uh, zing mijn hele leven al. Ik, uh, in mijn jeugd heb ik op een musicalvereniging gezeten. Uh, vervolgens ben ik uh, vrijwilligerswerk gaan doen in een zorginstelling. En daar heb ik uh, in een soort muziekband uh, met ze gespeeld, zeg maar. En uh, nou ja, dat heb ik uh, zes jaar met veel plezier gedaan. En daar ben ik uh, ja, drie jaar geleden mee gestopt om echt puur voor het echtje te gaan, zeg maar. Dus zelf nummers maken, ook met koffers uh, op te treden. En uh, ja, heel veel leuke reacties krijg ik uh, daarmee. Ja, want uh, we hebben al natuurlijk een beetje op internet uh, geneust. Inderdaad, veel leuke reacties over je muziek. Ja. Um, ja, wat, wat, uh, wat, wat voor optreden? Welk publiek spreekt uh, in ieder geval jij jouw muziek aan? Uh, ja uh, jongeren, bejaarden, uh, verstandelijk gehandicapte mensen vinden het ook altijd hartstikke leuk. Vind ik ook heel leuk om voor op te treden. En uh, ja, het is echt puur gewoon zijn die mensen. Maar uh, ja, van alles en nog wat eigenlijk. Verschillende soorten mensen. Ja, de muziekbusiness ligt op dit moment uh, best wel uh, hoog, hè? Maar Er zijn heel veel uh, artiesten dus moeilijk om er uh, tussen te komen. Ja, absoluut. Ja. Um, je zegt uh, net ook van, uh, ja, ik, het uh, optreden gaat gaat redelijk goed toch? ja het begint te komen ja, ja het begint ja. te komen en um, ja dus dat is uh, het is nu wat het begint wat makkelijker te worden voor jou In ieder geval je hebt je weg al een beetje gevonden uh, ja redelijk het begint nu uh, ja te komen zeg maar ja. ja ik stel voor dat we even naar een plaatje gaan luisteren voor jou hartstikke leuk en we, we hebben we hebben gekozen voor een bekend plaatje een cover die je hebt gezongen van ja. frans duits ja Welke is dat? Jij ja, denkt maar dat je alles mag. S'avonds laat je mij alleen. Ik heb heel niemand om het eent. Rook mijn laatste sigaret. Dan ga ik alleen naar ben. Mijn gedachten doen zo'n pijn. Waar zou jij vanavond zijn? Dit is al twee uur in de nacht. En ik die op je wacht. Jij doet maar dat je alles mag van mij.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 Doelloos naar het bank. mag op de voetstap in de gang, dan klopt het geluid maar stil drie, Maar ik voel, begrijp jullie. Heb ik soms iets fout gedaan? Kunnen wij zo verder gaan? Of jij me niet verwijt. Ik ben nu zo wie.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 En uh, daarvoor onze gast in de studio, Robert Gunters, met uh, zijn uh, single van... Uh, nee, niet zijn single. Nee, het was een cover, van, een cover van, uh, ja. van onze grote vriend... Uh, Frans Duits. Frans Duits. En wat ik nou wilde vragen, is Frans Duits nou echt een inspiratiebron voor jou? Uh, ja, mede, maar uh, André Hazes is toch wel uh, mijn uh, ja. hoofdinspirator. En hoe is dat zo, hoe is dat zo gekomen? Uh, ja, in mijn jeugd gewoon heel veel uh, ja. liedjes van heb geluisterd meegezongen en uh, ja, mooie herinneringen aan. Oké. Okay. Robert, jij hebt iets met Zandvoort. Ja, ik heb hier uh, een jaar gewerkt als uh, huismeester bij het politiebureau uh, in Zandvoort. En uh, ja, het was wel uh, een mooie tijd. Ja, was het een spetterend beroep? Huismeester? Nou ja, wat lampjes vervangen en uh, ja, ja, ja. papiertjes uh, naar het uh, bureau steden heen en weer brengen. Okay. En, zo, dus, uh, waar... en onder het werk zat je een beetje te zingen? En, uh... Ja, ook wel eens in de auto. Want, ja, ja, ja. Uh, ik ben nu ook uh, taxichauffeur als beroep, naast okay. mijn zangcarrière. Uh, en uh, ik zing ook heel vaak in de bus. Oké. Okay. Zeg maar. Dus als je mensen er hebt, zit je in de bus te zingen? Ja, die vinden het wel al ja. leuk ja? altijd. Okay. Ja. Dan neem ik een geluidsbandje mee en dan uh, zetten we het op. En uh, dan zing ik vaak uh, met die mensen ook uh, nummertjes. Nou, klinkt leuk. Ja, <laughs> zeker weten. Uh, Robert, um, ja, zo'n single ontstaat natuurlijk. Hè. Je zegt, ja. ik ben drie jaar geleden echt uh, vol begonnen met uh, zingen. Ja. Um, uh, vertel verder, hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Je bedenkt, heb je het liedje zelf geschreven bijvoorbeeld? Ik heb het zelf geschreven. Uh, ik had het uh, melodietje en uh, de tekst al vanaf mijn ja, 15e, 16e jaar uh, in mijn hoofd, zeg maar. Dus ik had, die ideeën liep ik al heel lang mee rond. En uh, ja, Het gaat over een, uh, een meisje die Renate heette. En daar was ik in die tijd uh, hartstikke verliefd op. Ja, en die was, het was helaas niet wederzijds toen. Oh. Ja, dus, uh, ja, helaas, maar uh, ja, daaruit is dat nummertje ontstaan, zeg maar. En toen ben ik het gaan, uh, gaan vormen in uh, Aalsmeer bij uh, Kofferband Sikane. Dus daar hebben we de beginstukjes, uh, de muzieklijnen, zeg maar, uh, ontworpen daar. En zo uh, langzaam uit is dat uitgegroeid tot dit nummer, tot deze single. Ja, we gaan hem zo meteen... Uh... Horen. Is, hij, is daar ook al een clipje bij of nog niet? Nee, dat nog niet. Ik, uh, heb niets, uh, de, de, ja. Het kost nogal wat. Ja. Ja, ja, en ik ben ja. er hard voor aan het sparen. Laten we daarop houden. Oké, okay. maar dus als, jij, als er iemand luistert bijvoorbeeld en die wil iets sponsoren, dan Heel kan hij altijd even naar ja. je website gaan. Noem hem even op, zou ik zeggen. Hij is even offline, maar vanavond zou hij vast online weer zijn. Ja, maar noem hem even. Mijn website is robertgunters... Uh, Zikkel.nl Robert Gunters, apenstaartje Zikkel.nl Zikkel, Z-I-K-L-E -E. En daarnaast heb ik ook nog een Hives ja. Dat is Zanger Robert Gunthers apenstaartje Hives.nl Oké okay. dat, dat komt helemaal goed En anders google je het en dan, uh, Dat komt ook goed komt het dan ook Wat goed. zijn jouw uh, dromen op muziekgebied? Mijn droom is om uh, in ieder geval uh, ja, veel meer nummers te maken uh, ja, met mooiere muziek ja. En uh, ja, langzamerhand daar dus een beetje meer proberen door te breken. Dat is mijn uh, ja. droom. En altijd al mijn harte wens geweest. Oké. Okay. Dus uh, wil je Robert uh, steunen, dan kan je naar zijn huis gaan. Of website. Of gewoon even naar wwwentertainment En dan uh, vindt u ook uh, vast even... Uh, zorgen wij dat er een linkje op staat uh, vanaf uh, vanavond. Ja. Dus dan komt dat een er, he, helemaal goed... Robert, had je nog wat te vertellen tegen de luisteraars? Uh, nou, ten eerste dus die zorginstellingen waar ik dus oh, ja. uh, uh, voor en mee heb gezongen, zeg maar. Dat uh, was de Hartenkamp Groep. En uh, daar heb ik dus zes jaar uh, vrijwillig dus, uh, muziek uh, gemaakt met de mensen. Ja, want zij hebben een eigen band, hè? Ja, ze hebben een soort, ja, een soort van jostieband band om het zomaar eens te noemen. Ja. En... Uh, ja, dan mochten er die mensen dus meerammelen met rammelaars en tamborijntjes en uh, zingen. We hielden ze altijd erbij dat ze mee konden zingen. En dat hebben we met acht medevrijwilligers toen uh, ja, gedaan. En dat bestaat nu nog. Alleen okay. ik zit er nu niet meer bij. Nee. Dus, en daarnaast treed ik ook wel eens op bij uh, zorginstelling <laughs> Regensdaal. Dat zit in Waard En uh, daar word ik ook regelmatig gevraagd. Ja, en dan, ja, ja. daarnaast nog uh, ja, rondrijden of de partijen uh, dat ja, ah, te gek. Ja. Ik vind het goed dat je dat doet voor de gehandicapten. Want die vinden het juist, meestal als ik zo kijk, extra leuk, hè. Omdat ze toch wel met z'n allen in de zorginstelling zitten. En als er, ze kunnen er dan even uit, zeg maar, met die muziek. Ja, zeker toch een beetje weten. een uitlaatklep voor ze. Dus echt, ja, echt te gek. Ja, je, ziet ook, uh, ja, je, je ziet dankbaarheid als je daar, ja. uh, daarvoor zingt. Dat, ja. en dat doe je het ook wel voor, denk ik. Ja, absoluut. Oké, okay, top. Nou, ik denk dat we hem uh, gaan draaien, hè. Ja, we gaan nog een nieuwe single. Ja. En uh, we willen je heel erg bedanken voor dit interview. Ja, jullie ook. Hartstikke bedankt. En deze single is tevens ook te downloaden op downloads.com, dacht ik. Oké. Okay. Dus, uh, Dat komt helemaal goed. Jullie nou, mensen dan... gaan hem downloaden. Zou je hem willen aankondigen? Dames en heren, hier is uh, Robert Gunters met oma Mijn Lieve Renate. dankjewel In mijn prille jeugd liep ik op het heel landschap. Daar stond ze en ander had ik nooit verwacht. Zo met mijn haar, ja dat sprak mij wel aan. Maar jij zag mij niet staan, dus ben ik doorgegaan. Ik besloot dat ik toen niet... Wat ik verder nu? We gehad wilde je niet meer zien. Was helemaal klaar met jou.